Volgens de commissie liet het draaiboek veel te wensen over... en slaagde agenten er die avond niet in om contact te krijgen met leidinggevende. Burgemeester Bats wordt onder meer verweten dat hij te lang heeft gewacht... met het opschalen van de crisisorganisatie. Daardoor kwamen ME'ers van andere korpsen pas in haren aan... toen de rellen al in volle gang waren. De vakcentrales FNV en CNV willen dat werknemers opnieuw een WW-premie gaan betalen. Op die manier willen ze voorkomen dat de duur van de uitkering wordt ingekort. Het kabinet wil de duur van de WW terugbrengen van 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering het laatste jaar niet hoger is dan de bijstand. De vakcentrales vinden dat onbespreekbaar, maar stellen nu dus voor om de werknemersbijdrage aan de WW-premie weer in te voeren. Het plan is volgens Bronnen deze week bij de onderhandelingen over een sociaal akkoord op tafel gekomen. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Het is een straf voor verschillende raketproeven en voor de kernproef die Noord-Korea op 12 februari heeft gehouden. Aan Noord-Koreanen zijn reisverboden opgelegd en ook zijn Noord-Koreaanse bankrekeningen in het buitenland bevroren. Zo moet het voor het land moeilijker worden om het nucleaire programma te financieren.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 Het weer. Bewolkt met op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. minimaal van 8, 3 tot 8 graden. Morgen trekt de regen via het noorden weg. Daar wordt het 5 graden. In het zuiden met zon 13 tot 16 graden. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. En in het weekend is het koud met regen en sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Aan de Op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag, is de Koentunnel dicht. Er loopt een hond op de rijbaan. En er zat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet, jij als ZZP'er voelt je geen MKB'er. Maar ook voor jullie is onze pas erg handig.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 Dames en heren, goedenavond, zegt Bach. En veel mensen zeggen spontaan orgel of misschien nog klaversymbel... maar bijna niemand zegt accordeon. En toch laat onze gasten, een van de beste sopranen van het land... zich op haar nieuwe cd, Kom in mijn Herzenshaus, zich begeleiden door een van de beste accordeonisten van het land. Hier zijn Klaartje van Veldhoven en Marieke Gotenhuis. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 7 maart, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Gaat u naar het gastenboek, laat u uw reactie achter, uw vraag. Of u kunt ook twitteren: hashtag Radiokunststof. Klaartje van Veldhoven, welkom. Marike, die zit met de accordeon al in de startblokken. Jullie gaan zo meteen live spelen, mm -hmm. waar ik me ernstig op verheug. Uh, laten we eerst even aan het begin van deze uitzending... een soort uh, bloedgroepentest doen. Mm -hmm. Leek me wel leuk. Wat vind jij van mijn stelling... Eerst komt Bach, dan heel lang niks... en dan alle andere muziek? Oh, dat is een hele lastige. Ik vind, uh, ja, Bach is, staat wel echt bovenaan. Het eerste deel van de zin is dus goed. Eerst komt Bach. Ja, het eerste, eerst komt Bach, dat is wel goed... Maar daarna heel lang niks. Nou ja, nou, er is zoveel mooie muziek geschreven. Ik bedoel, dat maar is Bach is wel boven. Dat is te veel. Verheerlijking. Ja, nou ja, of dat is te, te min voor de andere componisten eigenlijk. Hm. Maar Bach staat wel bovenaan. Ja. Kun jij, kun jij, wat is jouw verhouding met de muziek van Bach? Ja, ik vind het gewoon prachtig. En uh, het voelt als thuiskomen met Bach. En wat is dat thuiskomen? Uh, dat ik me gewoon heel vertrouwd voel in de muziek. Dus op het moment dat ik het hoor of dat ik het zing... dan klopt het eigenlijk altijd. En voel ik dat ik daar gewoon heel fijne muziek mee kan maken. En uh, dat het me ook raakt. En heeft dat te maken met uh, waar je mee grootgebracht bent? Of heeft dat te maken met, met, met de klank van Bach? Of met de cultuur waarin we leven? Of, of heb je dat voor jezelf duidelijk? Nou, ik denk dat het te maken heeft met de teksten... Uh, die spreken mij altijd heel erg aan. Het feit dat het uh, ja, religieuze muziek is... dat heeft voor mij toch vaak wel echt een diepere boodschap... waar ik, uh, ja, waar ik dan door geraakt word en waar ik ook wel echt iets mee kan. Uh, en ben je, je religieus? Ik ben... Uh, ja, ik ben van huis uit katholiek. Dus niet uh, heel zwaar daarmee opgevoed eigenlijk. Helemaal, uh, helemaal niet met Bach. Uh, maar ik... ik ja... Ik heb wel, wel een geloof in dat kan ik ook wel, dat herken ik wel in de muziek van Bach, zeg ja. maar. Dus dat, en ik denk ook dat, dat ik er zoveel mee kan, omdat we toch ja, in een cultuur leven waarin Bach heel dichtbij staat. Dus de, dat merk je ook nu met die Matthäes-passie, de passiteit die er aankomt. Je merkt ook gewoon, het, het zit toch in het DNA van, van de mensen hier in Nederland. Ja. En de dat muzikale taal die, die past bij ons. Ja, ja. Hey, ik vind dat fascinerend wat je zegt over die tekst. Want bijvoorbeeld, ik zit nou naar je cd vandaag uh, de hele dag te luisteren... Come in my herzenshaus. house. Ja. Daar, daar staat uh, Bach. Um, dat is uh, groot en meeslepend. Daar zit veel droevenis in. Daar zit veel dood. Ja, verdriet. Afscheid. Best ernstig voor een meisje van 32 jaar. Ja. Ja, dat sta ik dan ook alweer van te kijken bij mezelf eigenlijk. Dat, het is wel een contrast, want ik ben inderdaad een heel vrolijk uh, figuur eigenlijk. Ja. Uh, zo zit je hier ook tegen ja. mij. Maar. <laughs> <laughs> maar ik hou wel van muziek met diepgang. En uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld Kom zo Toad, dat zegt iets over, uh, over iets... wat we natuurlijk allemaal in ons leven meemaken om ons heen. Van mensen die overlijden of die heel ziek en oud zijn... En, uh, als ik daar dan aan denk, dan kan ik daar wel iets mee van, ja, hoe voelen die mensen zich? En, en hoe zou ik me voelen als ik zo oud zou zijn? Ja, en dan, en dan krijgt dat echt betekenis voor je. Ja. ja je gaat dat straks uh, zingen, trouwens. Hè? Mm -hmm. Jullie gaan dat spelen, oké. Okay. Uh, het is een Bachmaand nu, want Pasen komt eraan met passion, Johannes passion, De hele land uh, is weer vol koren. En, en jij gaat waarschijnlijk ook heel veel optreden, of niet? Ja. Ja, ik ga het komend weekend uh, drie keer in Groningen de Johannes Passion zingen uh, met het Luther's Bach-ensemble. En dan... jij, ben je dan solist of uh, zingen in het koor? Nee, daar ben ik solist. Ja. En uh, daarna komt een uh, heel grote tournee met de Nederlandse Bachvereniging. En daar ga ik elf keer dan de Matthäus Passion bij zingen. En uh, dat is dan als Ripje in is. Dus dat is uh, met twee per stem in het ensemble, heel klein bezet. Ja, dat is een andere functie dan gewoon koorlid, hè? even voor de duidelijkheid. Het is ja. Ja, toch even een stapje hoger, zullen we maar zeggen. Nou, een stapje hoger zo zou ik het niet per se willen omschrijven, maar je hebt wel meer verantwoordelijkheid. Want je, ja, je staat met twee op een stem te zingen, dus als ze eentje niet zou zingen, dan blijft er nog maar één over. Ja. Moet je auditie doen voor zo'n uh, zo plek? Of heb je dat al jaren geleden gedaan en weten, weten ze nu wel wat, je, wat voor vlees ze in de Kuip hebben? Nou, het is niet zo dat ik ieder jaar opnieuw auditie moet doen. Ik heb één keer auditie gedaan, maar je wordt wel ieder jaar, uh, per jaar gevraagd uh, voor producties. Ja. Dus ja, ze weten, ze houden gewoon er wordt goed in de gaten gehouden wat je kan. En aan daarvan wordt je dan uh, gevraagd. Laten we gaan luisteren naar dat prachtige, heldere geluid van jou. Want dat heb je, een prachtig, helder geluid. Je gaat, uh, je gaat nu zingen, uh, Come in mijn House. Dus het titelstuk van je cd. Mm -hmm. Over die cd gaan we het zometeen uitvoerig hebben. En je, ja, uh, naast jou zit accordeonist Marieke Grotehuis. En die combinatie is al sowieso waanzinnig uniek. Mm -hmm. En daar gaan we nu naar luisteren. Ga ja, jij staan? Dank je en dan mag ik zeggen dat Klaartje van Veldhoven gaat zingen. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Dus als u iets wilt vragen of wilt zeggen over Bach, Johan Sebastiaan... of u wilt iets zeggen over Klaartje van Veldhoven... over Marieke Groothuis, over muziek, kom dan met uw e-mails. I'm <laughs> Paartje van Veldhoven, sopraan en acquarianist. Marieke Grotehuis, kom in mijn Herzenshuis van Johan Sebastian Bach. Uh, ja, een prachtig stuk. Uh, Klaartje is een sopraan met al een lange staat van dienst. Alhoewel ze nog maar 32 jaar is. Van jongs af aan al te horen op nationale en internationale podia. Telg uit een zeer muzikale familie. Je oom is dirigent Jos van Veldhoven. Hebben we ook vaak mogen begroeten in dit programma. De man van de traditionele Matthäus Passion in Naarden. Hè, van de Bachvereniging. Uh, je hebt nu een, een heel opmerkelijk en bijzonder uh, project gelanceerd. Een cd met arias voor sopraan en barokensemble. Tot zover mm -hmm. is het nog vrij normaal. Normaal, maar dan met accordeon, een instrument dat in de tijd van Bach nog niet eens bestond. En gelukkig komt Marieke Grotenhuis, de accordeonist, ook mm. aan tafel zitten. Leuk dat je even aanschuift. Uh, hoe is dit, uh, klaartje, dit idee geboren om, in, om het in deze combinatie te zoeken? Nou ja, um, ik had eigenlijk in mijn hoofd om de hele CD met barok op te nemen. Uh, en ik had ook in mijn hoofd om nou, niet 60 minuten alleen maar solozang te ze hebben maar ook een gedeelte instrumentaal. Omdat ik dat gewoon heel mooi vond voor de CD zelf. Mm -hmm. En toen heb ik echt alles van Bach geluisterd. Echt alles, symfonia's, alles, alles. En we alles dacht ik, ja, prachtig, prachtig. Maar dit is het net niet helemaal voor mij. Uh, en toen hoorde ik... Nou, ik ken Marika al heel erg lang. En uh, ik wist ook dat zij heel mooi Bach kon spelen. En toen hoorde ik dat zij op het Bachfestival Dordrecht zou spelen. En ineens... Ja, dat was s'nachts voordat ik ging slapen. En ik kon de hele nacht niet slapen. en ik dacht, ja, ik ga gewoon Marieke vragen. En ik ga gewoon uh, samen met haar, met Accordeon... Uh, uh, de, de liederen uit het Chambly Liederboek opnemen. En haar vragen om die solo uh, te spelen. Ja. Het solo gedeelte Want ja, ik denk dat... Uh, ja, ze speelt prachtig Bach. Dat wist ik. En uh, uh, ja, ik had gewoon het vermoeden... dat het instrument zich heel mooi zou lenen voor de klank van Bach. Uh, dus dat was gewoon intuïtief gevoel. En ja, dat heeft ook gewoon heel goed, goed uitgepakt. Maar Marieke, hoe, hoe is die relatie tussen de accordeon en de muziek van Bach, terwijl Bach natuurlijk van zo lang als zijn leven nog nooit van de accordeon had gehoord? Nee, dat klopt. Het is in principe een heel jong instrument. Want het, is, het bestaat eigenlijk pas sinds 1900. En pas eigenlijk sinds 1950 hebben we de mogelijkheid gekregen om er Bach op te kunnen spelen, zoals Bach het ook origineel geschreven heeft. Want, wat bedoel je dan de mogelijkheid gekregen? Ja, we hebben een bepaald systeem op het instrument gekregen. Dat heet de melodiebas, waardoor je één enkele bas kunt spelen in de linkerhand. En uh, dus ja, ik speel eigenlijk gewoon van een originele partituur, zoals uh, wat hij gewoon voor Clavissimbel heeft geschreven. Dus, uh, in ja, want dat systeem... wou ik net vragen. Het is het meest ver verwant waarschijnlijk met nou Clavissimbel of met op piano. Op. Ja, oh, of orgel. orgel ja. ja, en de orgels, dat zijn eigenlijk twee instrumenten die toch wel heel erg uh, passen bij het instrument. De, de, dus de klank van een orgel zit natuurlijk heel erg, uh, sowieso, omdat het gewoon familie is. Dus, ja. uh, die en, ademhaling, die eronder zit. Klopt, ja. Die, die de, de, eronder de, de, die onder zit eigenlijk. Uh, he, de, ja. de, de, gewoon de manier hoe het instrument gebouwd is, inderdaad. Ja. En de registraties, die kunnen wij ook uh, maken op, uh, op het accordeon. En de club heeft ook een heel lichte klank, zou ik maar zeggen. Dus het is een, in die zin een heel kleurrijk instrument. Die, uh, ja, die zich gewoon heel goed kan voegen naar Bach. Ja. Maar wat kom je tegen als je, als je dit, avontuur, dit muzikale avontuur aangaat... van, van, van deze heldere kwikzilveren zang, zangeres, deze sopraan... Eh, die, die aria's zingt en, en het geluid van de accordeon? Ja, je moet toch altijd een beetje kijken naar de, naar, de, naar de kleur van de stem natuurlijk. En wat daar het beste bij past. Hoe ik daarbij kan kleuren. En de balans is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Dus ik, ja, ik registreer gewoon uh, naar de stem van Klaartje toe. En bij het ene stuk moet het wat donkerder, omdat ze, omdat ze ook wat lager zingt. Of bij het andere stuk uh, moet ik wat meer uit haar register gaan. Omdat zij dezelfde noten uh, zingt als dat ik uh, speel. Ja. Dus dan, uh, ja, daar pas ik me wel heel erg op aan. En wat vindt. gebeurt er voor jou? Nou, ja, dat valt nog. Dat vind ik heel leuk, want in de samenwerking met Marieke heb je echt het gevoel dat je de muziek uh, op het moment zelf creëert, eigenlijk opnieuw. Uh, doordat je samen uh, die stukken bekijkt en repeteert, en dat je echt kijkt: van uh, oh, maar dan gaan we hier dit register nemen en hier dit register. En daardoor heb je ja, bijna het gevoel dat je de muziek eigenlijk opnieuw aan het. Uitvinden bent uh, voor jezelf en dat je echt heel bewust kleuren maakt. Uh... Omdat je naar een, een, naar een, een klank of een, een geluid ja. toe gaat wat, wat nog niet bekend is. Ja, nou ja. ja en uh, ook wel de tekst denk ik heel erg ja. belangrijk. Natuurlijk. Waar de tekst over gaat, dat, dat kleur je op een bepaalde manier. Ja. Ja. Zijn er ook hindernissen? Grotere hindernissen dan als je met een ander instrument uh, aan het werk was? Nee. Nee. Nee, volgens mij niet. Het <laughs> is alleen maar voordelen. Waarom heeft niemand het eerder gedaan? Ja, geen idee. <laughs> ik denk dat er gewoon niemand opgekomen is. En ik denk ook, wat ik uh, steeds meer probeer... is om eigenlijk buiten de bestaande hokjes te denken. Ik denk dat veel mensen denken... oké, okay, nou, Shem Lili de Liederboeg, dat is voor Bas Contino... dus orgel uh, en zang. Ja. En uh, wat ik steeds vaker probeer, wat ik gewoon heel leuk vind is om te kijken, oké, okay, hoe kan je de muziek de muziek laten... maar hoe kan je nou uh, daar wat meer mee doen? Of, of kijken wat ermee mogelijk is, uh, nou ja, zoals met de accordeon. Om, ja. om dat gewoon te gaan doen. Maar daar moet je wel degelijk iets voor overwinnen. Want de, de wereld van de barok en de wereld van de klassie, klassieke muziek... in het algemeen zelfs, is uh, op sommige punten helemaal niet zo avontuurlijk. Uh, in de oude muziek zie je ook altijd een enorme hang naar... nou, zo heeft het boek het voorgeschreven. Ja. Dat was ja. de klank van die tijd. We gaan allemaal terug ja. naar de oude instrumenten. Nou, alle discussies daarover zijn bekend. Ja, maar ja. ik heb het idee dat, uh, dat deze generatie... Zeg maar, wel steeds meer weer uh, nou ja, zeg maar, geniet van alles... wat de vorige generatie ons heeft gebracht. Aan onderzoek en alles wat we weten over de historische uitvoeringspraktijk. Waar ik ook heel veel respect voor heb en wat ik ook zelf... Doe. Wat de basis is? Ja, wat de basis is. Maar ja, waarom niet uh, daar weer mee uh, verder gaan eigenlijk? En, en ik denk ook, uh, ja, dat zoals de maatschappij nu uh, in elkaar steekt, dat, dat het ook nodig is om, uh, om weer verder te experimenteren en te zoeken en te kijken ook hoe je weer nieuw jong publiek kan bereiken, zeg maar, om muziek toegankelijker te maken, zonder dat het populistisch wordt, want dat zou ik nooit willen, maar uh, ja, nou ja, wel om gewoon verder te kijken. Ja. Marike, spreek jij dat ook aan? Om op om, om die manier eigenlijk dat jongere publiek op te zoeken? Uh, ja, ik denk dat het sowieso echt een, een missie is van mijn instrument. Dat het natuurlijk een heel volksinstrument is, zou ik maar zeggen. Dus dat wij eigenlijk van de feesten en partijen ja, het even het, heel ja. kruig gezegd. Precies, eigenlijk het gros van het publiek. Hè, weet gewoon, een accordeon is gewoon gezelligheid en, uh, dat, en dat is het. maar nog een piltje, kan... ja. Ja, dus, en dat, ja, en dat is natuurlijk helemaal niet meer waar. Of het is, we kunnen gewoon veel meer met dat instrument. Dus, dus wat mij betreft en zet ik het inderdaad zoveel mogelijk, zo goed mogelijk in. En Zo professioneel mogelijk. En, om het toch... Uh... En echt ook op hedendaagse muziek, ja. bijvoorbeeld. Ja. En, en, en ook klassieke belangrijk. muziek. En, Zeker. En ja. moet je dan... Zijn daar barrières te slechten Of, of zegt, zegt de wereld van... Ik open mijn armen, kom maar op. Ja, eigenlijk altijd wel. Eigenlijk altijd ja. als ik speel zegt iedereen altijd... Oh, wat het mooi. En wat fijn dat dit ook met het instrument kan. En wat bijzonder. En... Uh... En dat is op zich, aan de ene kant vind ik dat heel fijn. Maar soms word ik er ook een beetje moe van. Want ik denk van, ja, maar we kennen de viool eigenlijk bijvoorbeeld al heel lang. En de piano weten we ook al. Daar, daar weet, men, weet men wat je kan verwachten. En daar, ja. daar, daar is eigenlijk, ja, dat is, dat is, daar is niks bijzonders mee aan. Dat zou zo fijn zijn als de korean dat ook zou kunnen bereiken. En ja, komt maar ik, ga, ik weet niet of dat binnen dit me mensenleven nog gaat lukken. Nee, maar goed, ieder ste steentje wat bijgedragen ja. wordt, is, is mooi. Ja. Maar jullie zijn vrouwen met een missie. Dus je wil ook uh, een beetje een opfriscursus... Uh, de bezem ja. toch een beetje door de, door de wereld van de klassieke muziek. Ja, en, ja. en ik merk ook... Uh, ik heb bijvoorbeeld vanmiddag ook voor de Bachvereniging uh, een, een gastles over de matthäus Persoon gegeven op een middelbare school. En ik merk ook dat, dat ik dat bijvoorbeeld ook heel belangrijk vind. Hoe kan je educatie echt een belangrijk onderdeel maken... van, uh, ja, van je muziekpraktijk, zeg maar. Mm -hmm. Hoe kan je echt zorgen dat, uh, dat jonge mensen in aanraking komen met... Met muziek. En hoe kan je inderdaad daarnaast ook uh, tijdens je concerten... wat ik bijvoorbeeld de laatste tijd uh, altijd doe bij kamermuziekconcerten... is niet alleen uh, aankondigen van... nou, ik ga nu zingen, kom in mijn hersenshuis. Maar dan laat ik een paar retorische voorbeelden uh, horen. Dus dan uh, zeg ik, ja, hier komt het verlangen. En dan, dan, dan zeg ik dat. En dan zitten mensen heel anders te luisteren uh -huh. in het publiek. Dus ook de... de um, uh, zeg maar het idee van klassieke muziek met een grote K... en wij staan op het podium en jullie zitten daar ergens ver weg... om daar eigenlijk een beetje vanaf te gaan... en gewoon veel meer communicatie uh, met je publiek uh, aan te gaan. Maar ik ben een heel gewillige leerling. Wat, <lacht> wat kan jij mij bijvoorbeeld nu vertellen... waardoor uh, bijvoorbeeld over de Matthäus -patient. Wat je vanmiddag aan de leerlingen hebt verteld. Oh jeetje, er is zoveel over te vertellen. Nou ja, wat ik... Uh... Pak er één ding uit... Heel, uh, wat ik bijvoorbeeld vertel is waar bloed en noer over gaat in mijn optiek. Mm -hmm. En dat is het verhaal van de, de moeder van Judas. Uh, die dan, uh, waarvan het hart bloed uh, omdat haar zoon zoiets vreselijks heeft gedaan. En dan zing ik ook voor bloed en noor, Bloed en noor, En dan zeg ik ja dat is echt heel erg. Want hij zegt het heel vaak. En het wordt steeds hoger. Het is de huilende moeder die ja, je hoort. Ja, eigenlijk wel. En dan laat ik het fragment uh, van de slang in het B-gedeelte... er zit zo'n slangen worden en dan zing ik dat voor... en dan zeg ik, kijk, horen jullie de slang die daarin zit? En dan zitten ze toch weer anders te luisteren. Hoe klinkt die slang dan? Er ist zo'n slange. Oh, daar hoor ik die krul ook zo, zo, bij die staart. Als ja, dat is die slang, Ja. ja. ja. Want barokmuziek is zo beeldend eigenlijk. Die retoriek is zo beeldend. Zo'n slang die zie je dan gelijk voor je. En ja, zit er met deze vol mee. Ja, nou, nou heb ik het idee dat, dat, dat er ook een beetje veel verpest is... eigenlijk door die, door die eindeloze discussies... Ja. die er altijd in de barokmuziek over... zeg maar die hoekse en kabeljauwse twisten zijn geweest... over uitvoeringspraktijk. En dat het publiek, dat is een beetje... zeg maar boven het hoofd van het publiek uh, gegaan. Waardoor het publiek zich niet meer zo verbonden voelt... Terwijl je aan de andere kant zegt, het zit wel in ons DNA. Hè? Die, mm -hmm. die, Bach en, en, en oude muziek zitten. Nee, daar voelen we ons verwant mee. Mm -hmm. Hebben jullie daar last van eigenlijk? Van, van, van, van de rechtlijnigheid? Marieke? Um, nee, ik niet. Want ik denk dat je gewoon uh, overal, ja, overal doorheen kunt gaan. Die hoef je niet, uh, ik, ja, ik ben toch al zo... Wel... Je hoeft je niet nog zo, niet zo gauw van de wijs laten brengen door wat er al gebeurt. Waarom? Ja. Ik bedoel, we leven nu en, en we maken dingen nu. Maar ik denk dat het inderdaad. Dat, ik denk dat het ook wel bijvoorbeeld het van Doordrecht, wat ik al eerder noemde, hmm. daar, is eigenlijk een heel goed voorbeeld ja. van dat ze daar echt een nieuwe ja, een nieuwe stroming op gang zetten. Door gewoon echt door Bach met hiphop samen te voegen. Of um, was de die singers die op een fuga's met z'n vijven zingen. en uh, ja, Gewoon allerlei combinaties maken van, ja, van verschillende soorten uh, bewegingen. En werkt dat, staat dat jullie altijd aan? Want ik, ik heb soms ook wel de indruk dat het wat gekunsteld is, zeg maar. De nou, het leuke is dat moderne muziek uh, heel... en de, de popmuziek uh, combineren met klassiek. Ja, nou, er komt wel heel jong publiek op af dan. Dat is dan wel echt heel positief. Ja. En die horen dan, ja. Uh, ja. Nou, het is natuurlijk ook niet een garantie voor... Het is een experiment wat mensen dan aangaan. Dus de ene keer lukt dat en de andere keer lukt dat niet. Nou, zo van wat ik dan mooi vind, zeg maar. Um, maar ik denk dat het voor mij is het gewoon belangrijk... Om, om je vrij te kunnen voelen om de muziek zo uit te voeren... dat het bij je eigen persoon klopt... en dat het ook klopt in de tijd waarin we nu leven. En ik denk de hele discussie... tuurlijk, het is heel belangrijk en ook heel interessant... om te weten van hoe het toen werd uitgevoerd. Maar voor mij is het eigenlijk niet zo relevant. Want uh, ja, we leven nu... en je weet toch nooit hoe het precies is geweest uh, vroeger. Dus het is belangrijk... Denk we denk zitten ik, ook dat we... in een andere kamertemperatuur. Ja, dat, we, maar de, dat we de boodschap van ja. de muziek... zo helder mogelijk overbrengen. Daar gaat het om. Willen jullie nog een keer iets zingen? Misschien kan je het even introduceren. Want het is een heel mooi stuk wat jullie gaan doen. Kom zuur dood, ook een zwaar op de hand. Ja. Het is een heel, wat dat betreft heel veel droevige stukken natuurlijk. Ja, het is, uh, ik denk dat veel mensen het zullen herkennen. Het is een heel bekend ja. lied. En uh, ja, over iemand in mijn optiek... Die, uh, die de dood ook niet ziet als iets vreselijks... maar eigenlijk als iets fijns waar diegene dan heel erg naar verlangt. Kom, Suze, tot. Ja. Kom in mijn armen, als het ware. Ja, en, en uh, ik moet er ook niet te veel over zeggen... maar in mijn optiek ja, stijgt, stijgt die persoon eigenlijk langzaam op naar de hemel... en is daar heel gelukkig. Ja, We gaan luisteren. Klaartje van Veldhoven, Sopraan. En ze wordt begeleid door Marieke Grotenhuis, Accordeon... Dat is die bijzondere combinatie die gevangen is op die cd Kom in mijn Herzenhaus, aanleiding voor dit gesprek. En nu gaan we dus luisteren naar Kom Suse tot. We zijn het even aan het verwerken, dit gewoon. ze Tood, Johan Sebastian Bach, Klaartje van Veldhoven, Sopraan, zong dit. En u hoorde op accordeon Marieke Grotehuis. Samen zijn ze verenigd op de CD. Kom in mijn herzenshuis, Daar hebben we het over in kunststof vandaag. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. Twitteren mag ook, hashtag Radiokunstof. Dan kunt u zeggen wat u hiervan vond. Ik kan me niet voorstellen dat u dit niet mooi vond. Maar als u dat wel vond. Niet mooi dus bedoel ik. Mag u dat ook zeggen? Daar staan we dan helemaal open voor. Moet u ook zeggen waarom natuurlijk. Mm. Maar ik, ik denk gewoon als je in de auto zit... je staat nu half in een filo of je rijdt... dat je dan als versteend ja. zit te luisteren... naar deze hemelgang als mm. het ware. Mm. Erg, erg mooi klaartje. Okay. Uh, jij bent, ik zei het al in het begin van de uitzending... op, op jonge leeftijd ben je al uh, gaan zingen... Jongs aan, je komt ook uit een muzikale familie. Ik, ik refereerde al even aan je oom, maar dat is niet hè, Jos van Veldhoven van de Bachvereniging, mm -hmm. dirigent. Maar er zijn meer muzikale familieleden. Je komt uit een muzikaal nest, zoals dat dan heet. En um, je bent vroeg in, in, in een koor gaan zingen. Wat motiveerde je om, om te gaan zingen? Um, ja, Ik heb eigenlijk altijd al gezongen. Toen ik uh, negen was, in een groep vijf zat... Toen hadden wij een hele leuke leerkracht. en Die wilde uh, dat iedereen uh, voor de klas ging zingen, één keer per jaar. En ik stond daar gewoon te zingen, gewoon normaal. En, uh, en toen uh, ja, sprak hij mijn ouders en die zeiden... Ja, Klaartje, ja, die moet iets met zingen gaan doen. Uh, uh, en die moet op zangles. Ja, toen zat er toevallig een hele leuke zangdocent bij ons in het dorp. En uh, daar ben ik op negenjarige leeftijd uh, naartoe gestapt. Omdat je toen al een bijzonder geluid had dan? Ja, blijkbaar. Ja, voor mij was het gewoon alleen maar leuk. En, uh, oh, wat leuk. En ik vond zangles ook altijd ontzettend leuk. En ja, het was gewoon heel puur eigenlijk. Um, en tot ik, uh, uh, op, op, toen ik een jaar of tien, elf was, in het theater zat. Bij uh, de musical Cyrano de Bergerac. Uh -huh. En toen zag ik die musical. En ik zag ook de decors en een hele entourage met die, die zangers. En, en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En wat, wat was het wat je zo prikkelde? Ik denk alles, alles bij elkaar. Ik denk toch als kind dat, je ook over, dat ik overweldigd was door, uh, ja, door zo'n groot theater. En, en dat applaus wat die mensen dan kregen. En de decors en de kostuums en het verhaal en de muziek. Uh, ja, het is, het is ook een beetje een droombeeld hoor. Als kind waar je dan. Nee, uh, oh ja, dat geeft helemaal niks. Van je denkt, ah. Oh! En toen weet ik wel dat ik dat toen zei uh, tegen mijn buurvrouw die zat naast mij. En die zat ze van. Nah, Meisje, nou, kijk maar uh, wat dat allemaal wordt. Ja, maar ja. ja, ik wist toch wel gewoon dat ik dat wel wilde. Jij bent gepokt en gemazeld geraakt uh, door in een koor te zingen. Ja, Nationaal uh, Kinderkoor. Ja. Nationaal Kinderkoor. Wat voor koor was dat? Nou, een fantastisch koor, wat ook nog steeds bestaat trouwens. En uh, ja, daar, daar werd je gewoon uh, op hoog niveau eigenlijk, eigenlijk opgeleid. Uh, maar zo... echt op hoog niveau, hè? Ja, op heel hoog niveau. En uh, ja, er werd gewoon veel van je gevraagd, zeg maar. Er werd uh, vrij lastige muziek ingestudeerd, maar ik heb daar ontzettend veel geleerd. En ook uh, qua ontwikkeling van je oren, dat je leert intoneren en dat je samen leert zingen met mensen. En daar uh, en komen ook heel veel mensen uit die nu ook in de beroepspraktijk uh, werk, werken. Ja, en, en was er dan ook meteen een, een goede uitvoeringspraktijk? Toen moest je veel podia af? Uh, stond je veel voor het publiek? Ja, te ja, absoluut. En ook buitenlands toernooien En uh, ook in het uh, concertgebouw hebben we de Maler Drie Symfonie. Er stond stond ik rond mijn veertiende dan met uh, Ricardo Chahi, uh, Wow. <laughs> dat uit te voeren. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Ja, kon je, kon je, werd je niet zenuwachtig van dat idee? Of, of ging alles? Was alles leuk? Uh... N nou, Ik denk niet dat ik toen besefte dat ik uh, op zo'n belangrijke plek stond. Nee. Nu zou je dat heel anders ervaren. Ja, nu hebben. zou ik daar heel anders in staan. Ja. <laughs> ja. Als je die lange trap af zou komen en zei, ja. hier stond je beneden en handje, ja. ging je een handje geven. Ja. Ja. Hoe, hoe belangrijk is het, is het eigenlijk dat je in een ensemble zit? Uh, dus dat je, uh, dat je samen zingt in plaats van Überhaupt, solo? bedoel je? Ja. Of, uh... Wat, wat is de betekenis daarvan? Want jij wisselt zowel ensemble af ja. met, met, met soleren. Uh -huh. uh, ja, het is gewoon allebei fantastisch om te doen. En ik denk het gaat om, om de muziek die je maakt. En als je een ensemble zingt en je staat met hele goede muzici naast je... dan creëer je eigenlijk met z'n allen samen iets, uh, iets heel bijzonders. En als je als solist staat, sta je, creëer je natuurlijk ook met het orkest... Uh, Iets bijzonders, maar als je met medezangers staat, dan uh, ja, dat, ja, dat, ja, moet ik dat uitleggen. Het is, gewoon, het is gewoon ook heel fijn om te doen. Nou ja, jou, jouw eerste zangdocente, Oda Vilrox, die hebben we gesproken. Ja. En zij, zij vertelde ons dat je met elf jaar al een heel mooi, vol en vroeg volwassen geluid had. Ja. Uh, was jij je daarvan bewust eigenlijk op dat moment? Nee. Dat werd je verteld? Ja, wel dat ik mooi kon zingen, maar dat het vroeg volwassen was of zo. Dat, ja, nee, dat... Ja, ik had op dat moment. Ik woon in een heel klein dorp. Dus je hebt ook niet zoveel uh, vergelijkingsmateriaal eigenlijk. Ik was het enige kind wat, wat überhaupt uh, klassieke muziek zong. Ja. Uh, dus ja, dan heb je daar eigenlijk geen idee van. Pas toen ik het Nationaal Kinderkoor kwam. Ja, dan besef je eigenlijk van. ook oh, ik ben eigenlijk wel op hoog niveau uh, bezig. Maar dan kan je voor jezelf beslissen van. Nou, ik wil een hele grote solist worden. En eerlijk gezegd, zegt jouw hele omgeving ook dat dat er. Absoluut inzit dat dat het eigenlijk is. Hm. Maar zelf uh, nou ja, lijkt het ik, alsof, ik, je, alsof je met beide werelden nog wel fleurt. Ja, maar ja, kijk, bij de Als je bekijkt bijvoorbeeld nu bij het nee, bij de Nederlandse Bachvereniging, daar staat Helene Koele, die zingt daar de sopraansolo, ja. maar ze zit ook in het Nederlands Kamerkoor. Dus het, het is denk ik ook ja, in deze beroepspraktijk heel gebruikelijk, zeg maar, dat je. Om te wisselen. Ja, en ja, het grootste gedeelte zing ik, zing ik wel als soliste, maar. Het is, best, ja, het is gewoon heel fijn om ook af en toe een project te hebben. Dat je ook, ook collega's hebt waar je dan intensief gewoon twee weken mee optrekt. En uh, ja, dat je ook samen weer aan zoiets bezig bent. Ja. Je heel vrij vroeg in je carrière ging je naar die vooropleiding van het conservatorium in Den Haag. Ja. En daardoor ben je ook eigenlijk heel jong uh, daar al gaan wonen. Omdat ja. dat in dat dorp uh, was dat conservatorium natuurlijk niet beschikbaar. Uh, wat, wat, wat, hoe was dat eigenlijk voor jou? om zo jong al uh, de vleugels uit te slaan? Nou, dat was een hele grote overgang. <laughs> ja, ook, ook qua cultuur, want ja, Den Haag is toch wel heel anders... dan een klein dorp uit uh, Brabant. Het was Brabant, hè? Ze dus kwam wel ineens in de grote menswereld, zeg maar. Ja, en, wat de, en hoe zag dat eruit? Nou, dat was wel even wennen. Te, Woon je dan in eigenlijk bij mensen? Ik, ja, of? ik heb twee jaar in een gastgezin gewoond. Ja? Tussen mijn zestiende en achttiende... En dat was heel fijn. Het waren hele leuke mensen. Daar heb ik nog steeds contact mee. En dat was een beetje mijn vaste basis eigenlijk toen. En dat had ik ook wel nodig. Maar het was ook heel fijn. om. om het was heel dubbel. Het was van de ene kant een uh, uh, gigantische overgang. En, en, en ja heel erg wennen. Maar van de andere kant ook wel heel erg fijn. Om weer zoveel mogelijkheden te hebben. En zoveel te kunnen groeien. En uh, op zo'n conservatorium uh, ja, zoveel input te krijgen. Uh, ja, en daar dus ook, ook weer... Uh, ja, door verrijk te worden, zeg maar. Ja, maar ik probeer dan terug te grijpen op mijn jaren. Dat ik 14, 15, 16, 17 was. Nou ja, daar was ik met van alles bezig. Behalve met <laughs> carrière maken of behalve met het bouwen aan een toekomst. Mm -hmm. Ik was eigenlijk toen voornamelijk aan het klieren. <laughs> maar zoals jij praat, het klinkt al eigenlijk ook al heel volwassen dan. Voor een 16-jarige. Ja, nou ja, dat, dat was ook wel een lastige... Spagaat, want natuurlijk was ik ook gewoon 16 Dus je bent van de ene kant natuurlijk heel erg aan het puber... en van de andere kant kom je in een wereld terecht... waarin gewoon van je verwacht wordt dat je eigenlijk al volwassen bent. Dat was ik wel een lastige uh, spagaat, ja. En wat is er met die puberteit gebeurd? Nou ja, die was er natuurlijk ook gewoon, ja. En die heb je ook gewoon doorleefd? Ja, oh ja, tuurlijk. Want je zangdocent bijvoorbeeld zegt... nou, ik heb nog nooit iets gemerkt van puberteit bij deze vrouw. Nee, maar in mijn zangles daar ben ik ook geen puber. Dan ben je gewoon braaf. Nou ja, braaf. Nee, ik ik wil dat gewoon allemaal leren. En ik wilde het allemaal uh, in me opnemen. Dat, is, uh, ja, dat vond ik zo leuk. Dat, dat had ik geen reden om daar, uh, uh, om daar vervelend te gaan doen of zo. Maar je gebruikt het woord spagaat. Dus ik denk dan... je hebt, Er is ook een prijs voor betaald, hè? Voor, om, om hier te zijn waar je nu bent. Uh, ja. Nou ja, prijs voor betaald vind ik... Prijsje? Prijsje. Nou ja, het, kijk, nu heb ik dat minder. Maar als je toen... Ja... Tussen mijn zestiende en mijn twintigste of zo, dan. Ja je komt er wel achter dat het gewoon discipline van je vraagt. Als je als je wil zingen. Dus als je dan iets belangrijks hebt, dan, ja, dan, dan kan je geen alcohol drinken. Want dan uh, ja, staat. Dus dat dat gaat op niet je stem. Ja. En dat is zeker als je 16 tot twintig zo. Dat, dat is dan wel een stuk lastiger. Nu, ja, nu vind ik dat niet meer zo moeilijk. Te, maar, ja. In die jaren was dat was dat lastig. Ja. Maar, daar zat dus iets achter of iets onder van ik wil gewoon zingen. Ja. En dan komen we toch eigenlijk weer bij, uit bij die betekenis van het zingen voor je. Dus dat je voelt je er lekker bij, je wil het graag doen. Maar het is meer dan dat, want eigenlijk is je hele leven zingen. Nou, niet mijn hele leven. <laughs> ik dacht ik romantiseer het een maar, beetje. Nou, ja, ik heb ook nog twee kinderen en een man. En een man, ja, niet te vergeten. Ja, niet vergeten, nee. Ja, dus, uh, maar ja, het, is, het is wel onderdeel van wie ik ben. Ik, ik vond het wel typisch dat toen ik... Uh, nou ja, ik heb tot, tot een week voor de bevalling van mijn eerste kind uh, gezongen. Dus de laatste voorstelling toen was een week voor de bevalling. Hoor, hoorde je kind dat, denk je? Oh ja, nou ja, die vond het vast wel mooi, denk ik. <lacht> en uh, nou ja, ik weet wel dat ik toen zo een paar weken na de bevalling... dat ik dacht, Hé, ik mis het zingen, ik mis de muziek. En dat vond ik heel fijn, Want toen dacht ik, oh, het komt echt uit mezelf... Er was niemand die tegen mij zei, klaartje, ga studeren of zo. Nee, en dat ben je toch maar weer gaan doen toen? Ja, gewoon voor mezelf. Omdat ik het echt nodig had, omdat ik het gewoon miste. Hoe fysiek niet... is het eigenlijk zingen? Hartstikke fysiek. Want, want ja, je stem is je instrument. Dus, uh, um, ik heb altijd het gevoel, als ik echt lekker heb staan zingen... dan is het net alsof je naar de sportschool bent geweest of zo. Dan heb ik echt mijn hele lijf ja. gebruikt. Ja. Nou, Jos van Veldhoven, je beroemde oom... die hebben we ook even gesproken ja. over jou. En die zegt uh, dat je een stem hebt je, waar je heel veel mee kunt. Heel veel genres. Een stem die je kunt aansturen en kunt gebruiken als een instrument. Ja. Wat bedoelt hij met dat laatste? Ik denk dat hij bedoelt dat, dat mijn stem heel flexibel is. Dus dat ik het... Uh, dat is eigenlijk ook uh, aangaande op het, het idee van solist of ensemble. Ik kan mijn stem gewoon op verschillende manieren inzetten. En uh, ja, hoe je dat ook. De manier waarop je het inzet, daar, daar kleur je dan naar. Is dat een helder antwoord? Nou, ja, nou de helft. <laughs> ja. Maar ik zou zeggen? Ik zit, we zitten nu op 50 procent. Want dat instrument, dat, dat, dat interesseert mij. Nou ja, ik denk dat hij dat zo bedoelt. Kijk, in de barokmuziek uh, wordt er vaak ook. Um, vraagt de muziek er vaak, maar niet vaak, soms om... dat je bijvoorbeeld in coloraturen... Uh, dat je daar eigenlijk eventjes een beetje als een hobo zingt... bijvoorbeeld uh, dan niet het hele aria door... maar dan ja, kan je de stem eigenlijk als een instrument even zien. Is als dat een... iets wat je kunt illustreren of vraag ik dan te veel van je? Coloratuur is natuurlijk al oh, even... Ja, coloratuur zijn heel veel snelle noten. Naast zoals ja. wat ik in het begin van de uitzending. Uh, ja. Mijn verlaard, En als ik mijn stem dan niet als een instrument in zou zetten, dan krijg je een heel ander geluid. Ja, want je hebt nu eigenlijk een beetje je mond iets samengeknepen, en waardoor de, de klank wat naar achteren ging. Ja, dus misschien was het niet helemaal een goed voorbeeld. Wel, het was wel een prachtig voorbeeld, ja. Laten we even luisteren hoe, hoe, hoe breed inzetbaar je bent. Want ik heb een waanzinnig mooie cd ook uh, in mijn schoot geworpen gekregen. Smart had moeders hart bevangen. Ook ja. niet mis, hè, die titel. Nee, prachtig, hè? Stabert mater, uh, Pergolesi. Maar dan uh, is het vertaald door Willem Wilmink. Ja. Dit is een, uh, een cd... Uh, die heeft van, van het programma Lu van het Blad Luister een 10 gekregen. Ja. Dat is echt waanzinnig. Hog kan niet dus. Ja. En uh, jij zingt daar uh, ook prachtig op. En nu moeten we even discussiëren. Ben jij het wel eens met mijn keuze voor het uh, nummer Laat Mijn Hart van Liefde branden? Ja, prima. Ja? Ja. Zit je daar goed in? Ja, volgens mij wel. Nou, dan gaan we daarna luisteren. Sopraan Klaartje van Veldhoven. En dat was in een, een opname onder directie van Johannes Leertouwer... de nieuwe Philharmonie Utrecht. Smart had moeders hart bevangen, pergolesie, Stabatmater. Ja, een waanzinnig, ook trouwens erg van droevenis doordrenkt. Ja. Uh, deze hele Stabatmater, dat is ook niet mas. <hums> Maar uh, jij hebt daarin gezongen en dat is een, een hele, hele mooie cd. En ook weer heel anders dan het project waar je nu mee bezig bent. Het Bach-project Kom in mijn Herzens Er komen ondertussen allemaal leuke reacties binnen mm -hmm. van luisteraars... die wel of niet in de auto hebben geluisterd. Heel mooi schrijft uh, Tieneke van der Wel deze combinatie. Maar weten de dames wel dat Harry Moten... Harry Mouten, Top in de tweede helft van de vorige eeuw... toen al inventionen van Bach op accordeon heeft uitgebracht. Ere wie ere toekomt. Nou, dat wist ik niet, maar Harry Motor ken ik wel. Dat Harry is... Motor kennen we wel, hè? Ja, he? hartstikke goede accordist. Prachtig. Die ja, ja. zat ook altijd bij oma Willem daarachter. Ja, ik wou het niet zeggen, maar dat ja, <laughs> is wel zo. Daar kennen wij allemaal Harry <laughs> Motor van. We krijgen Rob Huibers. Die schrijft ons, kom Suze Toot. Ongelooflijk mooi. Laat ons doorgaan met leven om dit te kunnen ho horen. Jeetje, wauw. Ja. Ja, je krijgt er nu wel echt blossen van. Ja, ja, dan, dat... We zijn nog niet klaar, hoor, met dit boeketje complimenten. Ja. <laughs> uh, Rembrandt. Jazzpianist, oh. volgens mij. Is dat je eigen man? Ja, die komen we ergens bekend voor je. Ja. Ja. Uh, jouw man is Rembrandt Vererichs, uh, Rembrandt uh, jazzpianist. En die schrijft. Is natuurlijk trots op zijn super trotse echtgenoot Mijn vrouw Klaatje van Veldhoven. Nou, mm. leuk. Marcel die schrijft ons heel mooi. Bach doet een Monteverdietje. Mm. Bach doet een Monteverdietje. Ja, ja. Is natuurlijk al 15 minuten geleden gepost. Dus dat wil zeggen. naar aanleiding van het tweede stuk wat jullie. Uh, ja, ja. Oké. Okay. Zie je hier ja. iets in? Snap jij dit? Uh, daar moet ik nog even over nadenken. Sopraan klaatje van Veldhoven zingt. Bach, kippenvel. Nou, kippenvel. <lacht> kippenvel. Kippenvel. Wat een beetje saai, jongens. Kunnen we een ander woord gebruiken? Ik vind kippenvel zo langzamerhand een beetje een cliché. <lacht> Goed. Nou, nou ja, ze vinden het mooi. Even bewaren, hè, die reacties. Ja, ja, hoe ongevoelig ben jij voor reacties? Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke ogevoelig. leuk. Ja, ik ja. bedoel, ja, kijk... Um, als je je publiek bereikt en je publiek kan raken... daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ik bedoel, als ik zeg maar, een boodschapper kan zijn van mijn muziek... en daar mijn publiek uh, mee kan raken... dus inderdaad kippenvel kan bezorgen of blij kan maken... Of, uh, ja, dat is toch uh, een belangrijke functie van mij als zangeres. Dus dat vind ik heel leuk om te horen. Ja, ja. En, en bestaat, heb je ook wel eens een, een, een niet zo prettige kritiek gehad... Dat het niet lekker uitpakte of bestaat hmm. dat niet in jouw wereld? Nou, dat bestaat wel, maar daar heb ik nog niet zo ervaring mee gehad eigenlijk. Niet dat ik. nee. Nee. En hoe komt dat? Gewoon een goede neus voor het repertoire wat je zingt? Of? ik denk het of dat mensen geen behoefte hebben... om negatieve dingen over mij te schrijven. Ja. <laughs> dat je er zo lief uitziet. Ja. <laughs> dat, en zo mooi zingt. Laten we dat vooral niet daar vergeten. Daar gaat het uiteindelijk, uiteindelijk. om, ja. Nou, je komt nu met deze cd. Uh, we hebben het natuurlijk over ensemble gehad, over koor. Maar laten we wel zijn, dit is een statement. Je bent 32 jaar, je ja. komt nu met een cd. Je brengt daar je uh, Bach op. Uh, je bent daar zelf in een zeer prominente rol. Met de mm -hmm. accordeon in die andere, uh, Marieke Groothuis... in die andere prominente rol... Uh, dat is toch het begin van iets. Dat kan niet anders. Dat voelt zo. Ja, zo voelt het voor mij ook. Het, uh, het voelt eigenlijk alsof ik met deze cd... Uh, ook mijn eigen visie nog veel verder aangescherpt heb. Van wie ben ik? Wat wil ik zeggen? Uh, wat zijn de muzikale keuzes die ik maak? Welke kleuren wil ik maken in de muziek? En uh, nou ja, dat ik me gewoon wil laten horen en, uh, ja, door middel van deze cd. Een deel van die vragen hebben we al beantwoord. Hè? Maar als we dan gaan naar die eerste vraag, wie ben ik? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk helemaal verbonden met het statement wat je wil maken. Mm -hmm. Waar komen we dan uit? Wat is dat wat je... Welke persoonlijkheid wil jij in de muziek aan ons laten zien? Ik wil in de muziek uh, heel duidelijk mijn muzikale boodschap uitdragen. En dat is uh, puurheid, eerlijkheid transparantheid, maar ook durven om uh, verschillende kleuren te maken. Dus ook om soms heel dramatisch uh, te zingen... en daarna weer, weer heel, uh, heel klein en dan, uh, uh, dan weer lyrisch. Om dus in een heel bre breed palet aan kleuren te kunnen aanbieden eigenlijk mm -hmm. als zangeres. Waarbij uh, oom Jos van Veldhoven aantekende... dat je een enorme avontuurzin in je, in je herbergt. Ja, dat klopt ook. En dat komt ook wel weer steeds meer... Uh, naar boven. Wat is het avontuur? Het avontuur is om, uh, uh, om buiten hokjes te denken. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld ook in mei ga ik een concert geven... samen met Rembrandt Frerichs, ja. zijn trio. En, uh, en met samen met Marieke. En dan gaan wij Bach spelen. En het trio gaat daar bijvoorbeeld op, op improviseren. Dus, dus jazz en klassiek of jazz ja, en barok komen samen? Om te kijken van wat kan je daar nou in doen. En dat vind ik ontzettend leuk. En ik, uh, ik vind het ook bijvoorbeeld heel erg leuk om projecten met dansers samen te doen... of uh, met andere kunstdisciplines. Uh, om te kijken van hoe kan je nou ja, verschillende disciplines samenbrengen... en dat avontuur aangaan en uh, daardoor je, je grenzen verrijken, zeg maar. Je rekt aan alle kanten dus die grenzen op. De repertoirekeuze is dat, de manier waarop jij uh, je stem eigenlijk in, hè, op het podium brengt. Tegelijkertijd, uh, ik denk dat jij dat ook wel weet... Um, als je dus een carrière als solist uh, aan het bewandelen bent... Mm -hmm. en dat ben je, ja. uh, dan moet je uiteindelijk ook specialiseren. En dan gaan mensen je vragen omdat je zo'n fantastische Bach-uitvoering vooral doet. Mm -hmm. of, juist omdat je Schubert zo denderend kunt. Mm -hmm. of, heb jij ideeën over, over het pad wat je, wat je wil bewandelen? Uh, ja, ik denk dat ik... Uh... Als het gaat over als solist wat mijn repertoire is... dan is dat de oude muziek. Uh, maar ik denk ook dat ik me inderdaad onderscheid... ten opzichte van andere sopranen doordat ik avontuurlijk ben. Dus uh, ik zou het ontzettend leuk vinden... om bijvoorbeeld een keer project met het Nederlands Blaasensemble uh, te doen. En, en, en daarin uh, um, ook dus die grenzen op te zoeken. Dus eigenlijk als sopraan... Uh, ja, oude muziek is een basis, maar daarvan uit ook uh, uitstapjes maken naar, naar moderne muziek of naar uh, uh, samen, samenkomsten met bijvoorbeeld uh, geïmproviseerde muziek. Uh, dat zou ik, ja, dat vind ik heel erg leuk. En, en is dat omdat je dan, uh, omdat je je anders te veel opgesloten voelt in één uh, ja. genre? Ja. Nou ja, niet per se in één genre, maar. Uh, ik, ik zou me dan anders te veel opgesloten voelen in het idee zo hoort het. En dat wil ik eigenlijk de komende jaren een beetje achter me laten. Van oké, okay, ik weet hoe het hoort. Dat, tuurlijk voeg ik me daar ook in als dat nodig is. Maar op het moment dat ik daar voor mezelf de ruimte in heb... dan vind ik het ook leuk om die ruimte te nemen. En om uh, uh, te kijken wat er gebeurt als je... Nou, Bijvoorbeeld met accordeons samen iets gaat opnemen. Zoals, dat is een voorbeeld daarvan. Ook omdat het wellicht, uh, omdat het jezelf ook prikkelt om tot, ja. tot grotere daden te komen. Absoluut. Absoluut. Ja. En ook bijvoorbeeld, als ik met Rembrandt samen speel, we hebben wel vaker dingen gedaan. Uh, ja, doordat je dingen doet die ik eigenlijk heel eng vind, zoals ook het improviseren. En uh, uh, ja dat gaat er in, in, de, in de jazz. Te, heel anders aan toe. Ja. Het is niet dat ik dan jazz sta te zingen... maar dan bijvoorbeeld de Khadijs van Ravel... Uh, samen met hem en met uh, Maarten Ornstein. Uh, ja, en dat is dan gewoon... we komen bij elkaar en we zien wel. En dat vind ik natuurlijk doodeng als uh, klassiek muzikus. Maar als je daar een overgeeft en je laat het even los... en je gaat gewoon mee met wat er gebeurt... Daar, ja, dan word je zo door verrijkt. En daar word ik dan ook als ik dan in hem... Uh, wat deze persoon solo staat te zingen, dan wordt dat wordt daar ook gewoon weer veel beter van. Doordat je aan de andere kant uh, je grenzen op op, opzoekt. Ja. Ja. Ik probeer me nou een voorstelling te maken van het huishouden van jullie. Ja, dat wil je niet weten. <lacht> nee. Ik zie daar helemaal feest met die, met, met die, die de piano zitten. Ja. Ik, ik zie daar de, de, die vrouw die staat de hele tijd de coloratuur te oefenen. Ja. En, en die kinderen. twee kinderen. Nou, het is gewoon heel leuk. Ik denk dat uh, muziek is voor hun. Uh, gewoon de normaalste zaak van de wereld. En ik heb ook wel eens Rembrandt repeteerd op zolder. En uh, daar komt dan, uh, weet ik voor wat over, die trappen naar boven. En dan ga ik met de kinderen daar gewoon uh, wel eens bij zitten in een hoekje. En dan, dan horen ze bijvoorbeeld uh, uh, zijn trio of een wereldmuziekansander. En van aan de kant komt Rembrandt dan met kinderen weer bij mij ja. luisteren. En het is het voor is hun heel normaal. Het is een rijk uh, leven. We hebben nog ja. 20 seconden. Oh jee. En daarin ga jij nu vertellen wat je tegeltekst is. Ja, nou, dat is een, uh, een hele simpele, maar doeltreffende tekst. Um, alles komt altijd goed. En ja, ik, vond het, ik heb heel erg over nagedacht. Want van de ene kant is het natuurlijk wel echt heel simpel. Maar het past ook wel heel erg bij wie ik ben. Nou, dank je wel. van Veldhoven. <laughs> en zometeen twee dingen met mijn geetreintjes. Dank mevrouw van Veldhoven. Dank mevrouw Grotenhuis. Dit was de aflevering... 2.597. Wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. En ik wens u nu alvast een heel prettig weekend. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Nelleke Noordervliet over de zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Jan Brokken over de vergelding van een verzetsdaad. En Geert Mak over geschiedenis en het concertgebouw.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 www.itstaving.nl Dit is Radio 1.